Er wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar. En ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat hij opgetekend in het boek der psalmen en daarvan de 38e psalm. Maar lezen we vooraf de heilige wetten, heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden... Ik ben de Heere uw God die u uit land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. tweede gebod, gij zult uw gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is.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 Zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: Gij zult niet stelen. Negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu psalm 38. Een psalm van David om te doen gedenken. O Heere, straf mij niet in uw grote toren. En kastijd mij niet in uw grimmigheid. Want uw pijlen zijn in mij gedaald. En uw hand is op mij nedergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn etterbuien stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen. Ik ga de dag in het zwart. Want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plagen. En er is niets geheels in mijn vlees. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbreizeld. Ik brul van het geruis mijns harten. O Heer, voor u is al mijn beheer en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om en mijn kracht heeft mij verlaten. En het ligt mijn rogen, ook zelf zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plagen En mijn nabestaanden staan van verre. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken. En die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen. Zij overdenken de hangzendaglisten. Ik daarentegen ben als een dove. Ik hoor niet en als een stomme, die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort. En in zijn mond geen tegenreden zijn. Want op u, Heere hoop ik, gij zult verhoren, Heere mijn God. Want ik zeide dat zij zich toch over mij niet zouden verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn levend, worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voorgoed verhelden sta mij tegen, omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet, o Heere, mijn God. Weet niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp. Heere, mijn heil. Tot zover. Dat we trachten om het aangezicht daar scheren te zoeken. Aanbiddenswaardig. Trouw houdend en volzalig verbond God in de hemel. In de toenadering tot uw troon. Aanschouw ons in uw geliefde zoon. En mogen we dan de beden van David ook de onze maken. Verlaat mij niet, o God. Kastijd mij niet in uw toren. En bestraf mij niet, in uw grimmigheid. Dat we de onze mogen maken. Persoonlijk. Ieder voor zich. Dat eraan ontdekt werden. Dat we schuldenaar voor u werden. Dat zou grootste voorrecht zijn. Als dat op deze zondagmorgen mag gebeuren. Dat we daar iets van mogen ontvangen. Waar we straks verder in onderwezen zullen worden. Wat zou toch een onuitsprekelijk voorrecht zijn. Als we aan onszelf bekend gemaakt werden met de droefheid naar de levendige God en de levendige betrekking in de ziel naar u, de trouwe, zalige God, om u te mogen leren kennen, omdat u kwijt zijn, omdat we zonder u op de wereld leven. De hele week ligt weer achter ons. We hebben ons bezig gehouden in de dingen van de tijd, van ons beroep de noodzakelijke dingen, geoorloofde dingen en ook ongeoorloofde dingen. Want we struiken dagelijks in velen, Maar nu aan de morgen van deze dag. Hoe zullen we dan tot u kunnen naderen? Want het is niet alleen persoonlijk als we hier staan. Maar het is voor de gehele en ganse gemeente naderen dan een troon. Met de schuld der gemeente. En met de schuld van ieder persoonlijk. Van het jongste kind onder ons tot de oudste. En die gezamenlijke schuld en die persoonlijke schuld, die komen we heden voor uw aangezicht belijden en herkennen. Bekend Heer, en u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed naar een overleg, mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. O, oh, als we één geloof zo mogen ontvangen op de Zoon van God. Al onze schuld valt van de schouders. Ben Jan heeft het beschreven wanneer Christen door de enge poort getreden was. En kostelijk onderwijs genoten had in het dierbare evangelie der zaligheid. Raakten ze hun pak nog niet kwijt. Maar komende tenslotte bij een kleine heuvel. En aanschouwende het kruis. En een zoon van God hangende aan het kruis. Aan het vloek houdt haar zonden. Een zoon van God daar tussen hemel en aarde. Als een schuld overnemenden En een schuld wegdragende borg. Deze zoon God zou schouwende. En het pak van zonden viel geheel van zijn schouders. En viel geheel weg. En het werd niet meer gevonden in een zee van eeuwige vergetelheid. O, wat zijt gij toch een grote God. Buiten Christus, rechtvaardige, heilige rechter voor wie we niet kunnen bestaan. Dat we het maar mochten gevoelen. En in Jezus Christus, een liefhebbende, getrouwe, genadige, barmhartige ontfermer, Meer dan we weten. En groter dan we denken. En verdraagzamer dan we beseffen. We zijn toch een sprekend bewijs van uw verdraagzaamheid. Dat we nog mogen komen. onder geklank van uw woord en goddelijk getuigenis. Dat we er een indruk van mogen krijgen. Anderen die hier ook dikwijls is geweest. en tegenwoordig ligt in rouw. En ligt op het doodsbed. En ligt opgebaard. Maar wij mogen nog zijn in het heden der genade groot voorrecht, dat het voor ons gezegend mag worden, de waarheid in deze dag, en dat u er zelf in mee wilde komen, en dat onze ogen mogen zijn op hem, die verheerlijkt is aan vaders rechterhand. Als we op onszelf zouden zien, dan zouden we moedeloos worden en moedeloos blijven. En als we op elkaar zouden zien, dan zouden het het ook niet verbeteren, Maar als nu onze ogen eens op u mogen zijn. En als we nu elkaar iets mogen opdragen aan de troon der genade, aan de biddende en dankende hoge priester in de hemel, dat gij daar vertegenwoordigt bij uw vader. Gij vertegenwoordigt daar het offer wat u op aarde gebracht hebt. Maar gij doet meer door uw krachtige voorspraak en tussentreding bij uw vader, eist u de zaligheid van de uwen, deze of gene mijn vader. Het uurtje van het welbehagen is aangebroken. Dat we om de geest zenden. Dat de geest in het hart mag komen. Om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en orde. Ja vader ik eis het. O, oh, dat is vaders goedkeuring. Is altijd in de voorspraak van de zoon is dit een gekende van eeuwigheid, de geest gaat uit, en de geest in dat uurtje daarminne, komt in de dorre doodsbeenderen, en begint het wederbarende werk van de heilige geest, voor het oog der mensen onzichtbaar, als een zaad wat in de nakker ligt, maar toch begint het te ontkiemen, en het is onzichtbaar gelijk een zuurdeeg in het deeg, en maar toch wordt het gezien, en het wordt toch ondervonden, het Komt in de vrucht openbaar. O, oh, wat zou het een voorrecht zijn als dat in deze morgen nog eens mag gebeuren in ons midden, maar ook in andere gemeenten, andere kerkverbanden, tot de gehele wijde wereld, overal waar de waarheid uh, gesproken, gelezen, gepreekt wordt, verhandeld. U mocht het wel een zegen op deze dag dat niet te vergeefd zou zijn, maar uh, dat het gepaard mag gaan met de kracht van boven, en dat het woord zo vruchtbaar mag zijn tot wedergeboorte en vernieuwing en bekering, en als dat grote werk begonnen is, dat het dan ook mogen voortgezet worden, want uw werk heeft een wasdom nodig, en voor wasdom is de regen en zonneschijn nodig. O milde regen des geestes wil u afdalen van de hemel, die geestes, die maken, de verwarming des geestes, de zon der gerechtigheid. Och, wil u de wolken nog eens verdrijven, de duistere wolken, de donkere wolken, de koude wolken. Want we zijn toch zo koud, geestelijk koud geworden. Maar mochten we verlevendigd worden door de kracht van de geest en door de zon der gerechtigheid. Laat uw lieflijke stralen nog eens in onze zielen dalen. Dat onze ijskoude harten ondooid mogen worden. Och, Grote koninklijke Heer, Jezus wil u nog aan de spitse treden en wil intrek nemen in onze harten en zielen. Kom in, kom in, gij gezegende des vaders, waarom zou je buiten staan? Gij zegt het, ik sta buiten, zegt gij. Ik word buiten gezet, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en open zal doen, ik zal binnenkomen. ...en hij zal avondmaal met mij hebben, ...ik met hem... ...een uitsprekelijke zalige gemeenschap... Oh, dat zou toch een groot wezen... ...dat dat nog mag gebeuren... ...in deze tijd... ...en in ons midden... ...onder kinderen... ...en onder jeugd... ...en onder jonge mensen... Dat ze naar hun schepper gaan zoeken en vragen... ...maar als we ouder worden... ...hebben we het net zo hard nodig... ...zeker dan... ...als we oud zijn... Want dan is de tijd zo kort. De tijd is voortskort. En we reizen naar ons eeuwig huis. We zijn in een allesbeslissende tijd. Want in de tijd valt de scheiding. En in de tijd oordeelt uw woord. En uw woord spreekt het vonnis in de tijd uit. En naar datzelfde woord zal in de eeuwigheid de uitspraak zijn. Wanneer gij komt... Aanbiddelijke zoon des mensen. O, we zijn nog in het heden der genade. Kom en ontferm u onze en breid uw vleugel uit. Als we kennis eraan mogen hebben in ons leven, dan mocht u het werk willen versterken, vermeerderen, verdiepen, de innerlijke de werking van de Heilige Geest, dat het bekrachtigd mag worden. Elk moment. ...zijn we afhankelijk van de invloed van de geest. U hebt het voorgesteld bij een groot rat wat de werd gehouden. Zodra de geest stil stond, dan stond ook het rat stil. En al de kleine raderen stonden ook stil. Dat het rad van de heilige geest in onze harten nog mogen draaien. En dat al de kleine raderen ook gingen draaien. En dat we naar u gaan zoeken en vragen. En dat uw geest al zo mogen komen, ook onder de voorhangers. Een werk uh, wat geen mens weet wat of erbij komt kijken. En geen mens weet welke duivelse bestrijdingen of er inwendig plaatsvinden. Maar gij weet het op het aller volmaat, aan uw knechten. ...die geroepen worden om te preken... ...om het gebed te doen... ...dat ze sterken ondersteunen... ...de hemel openen en ontsluiten... ...en het hart openen en de tekst openen... ...en ieder in het zijne... ...ook hem die straks opgeleid wordt... ...wil u hem zelf opleiden... ...leren, leiden en besturen... ...en zo dragen we dan de ganze kerk... des scheren op... ...het is in droevige, indroevige toestand vaderlandse kerk verbroken. Ze hebben schiergans het Jacobs huis verreten en zijn akomelingen al verbeten. Zijn woningen schier geworpen te gronden. Ja, gans verwoest gelijk blijkt tot deze stonden. En alle andere kerken, we hebben hetzelfde nodig. De vernedering, de verootmoediging. Met schuldbeleidenis terugkeren naar de God van onze vaderen. Dan hebben we een basis om samen het juk te dragen. Het kerkelijke juk in verandering en in leidzaamheid... en achter de grote kruisdrager aan... en dat we zo volgelingen van u mogen zijn. Och, wil dan de allen gedenken... die geroepen worden voor te gaan... en wil u Sion opbouwen met uw handkrachtig en uw koninkrijk uitbreiden... onder Jood en Heiden... Overeenkomstig door de goddelijke belofte en toezegging. Gedenk ons ook in ons uitwendige noden. We weten niet alles van elkaar... Er zijn harten kruisen, huis kruisen, huwelijks kruisen, gezins gezinskruizen. Er is leed, er is verdriet, er is smart. Ook <tiek> bij hen eh, die in rouw gedompeld zijn. Daar een geliefde moeder door de dood is weggenomen. U mag het gezin willen sterken. Weet u naar, willen bekrachtigen en ondersteunen. Zou u dat alleen maar kunt doen. En zo alle rouw en smart. Er is vrezen desdoods, er is ernstige ziekte, er is zoveel nood en leed. Ik zag de tranen daar schenen, die verdrukt en werden, en die geen trooster hadden, heeft mogen getuigd, wil u de trooster zijn, geef dat we ons zelven en elkander mogen overgeven in de handen des Heeren, en wil zelf uw geest toch niet onthouden, en wil ons genade aanschouwen, in het offer van de Heer Jezus Christus, in de hoge ouderdom, ook in het verzorgen van een behoeftige Zoon, u mag daar ook in willen, dan sterken onder steunen en bovenal geven om voorbereid te mogen worden want we hebben hier geen blijvende stad maar wij zoeken de toekomende zouden we het kunnen nazeggen in waarheid en in oprechtheid, dan is het groot dan is het oneindig groot, kunnen we het nog niet nazeggen vanmorgen misschien misschien zouden we het dan vanavond kunnen als u er aan te pas komt vandaag dan zouden we het misschien vanavond kunnen zeggen nu kan ik zo niet meer verder leven. Ik ga de Heere zoeken. Ik ben verloren. Dat mocht u genadig willen werken op deze dag. Tot eer van uw naam. En tot zaligheid van verloren zondaren. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen van Psalm 34, tweede en derde vers. Prijst God met mij gemeen. En de maakt zeer groot zijn naam, elk van ons loven hem bekwaam, wij die hier zijn bijeen. Mijn God heeft mij verhoord, als ik hem van harte riep aan, uit angst waarmee ik was bevaan, trok hij mij naar zijn woord. Wie ons een God aanziet, zal verlicht wezen, zeer klaar. Het is het tweede en derde vers van Psalm 34. Ja, <hums> Geliefden, een van de beloften die de Heer gedaan heeft over het werk van de heilige geest. Lezen we in Zachariah 12 vers 10 en vervolgens. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. In die woorden vindt u een beschrijving van de bekering der Joden. Deze is nog aanstaande. En deze is zulke heerlijke en omvangrijke gebeurtenis, dat een apostel Paulus zegt, het is het leven uit de doden aan deze dode wereld. Het is niet mijn voornemen om met dit groot en bijzondere werk God stil te staan. Ik wil u erop wijzen dat de bekering van een ziel op dezelfde wijze gaat. Bekering is een heerlijk werk van onze getrouwe God. De schepping van de zon is een heerlijk werk toen God haar liet schijnen en haar zegeningen op ieder werelddeel uitspreidde. De verandering in het voorjaar dat is een wonderlijk werk. Als God het gras en de gewassen en de bomen als doet herleven. En nieuwe bladeren en uitspruiten geeft. En de bloemen op de aarde weer doet uitspruiten en gezien wordt naar hun geur geven, Is dat geen heerlijk werk? Maar wat denkt u van de bekering van één ziel? Die is heerlijker en wonderbaarlijker. Het is de schepping van een zon die in alle eeuwigheid zal schijnen. Het is het voorjaar van een ziel die nooit geen natuurlijke winterstaat meer zal kennen. Het is het planten van een boom die in alle eeuwigheid in Gods paradijs heerlijk bloeien zal. Niet alleen is deze belofte in Zacharia van de heilige geest gegeven vermeld in Gods woord. Kort voordat een Heer Jezus van deze aarde wegging... heeft Hij ook een dierbaar woord der belofte gegeven. Hij heeft zijn discipelen gezegd en beloofd... dat ze de geest zouden ontvangen als stromen levend water... die zij zelf deelachtig zouden krijgen... en die ook uit hen zouden vloeien. Dat wil zeggen, door het woord van hun prediking... Zou de heilige geest medegedeeld worden aan wie? Waar zou de heilige geest komen? Gelijk we de vorige maal getoond hebben op het droge en op het dorstige. Wil ik nu uw aandacht vragen dat de heilige geest in de wereld zou komen. En op de wereld uitgegoten zouden worden. Op de wereld zou het gevragen. Niet onder Gods volk. Ik zeide u reeds, de Heilige Geest kwam eerst op de discipelen en al Gods kinderen, 120 bij elkaar vergaderd, maar daarna op de, op de wereld. Je kunt het bewijs vinden in de woorden van mijn tekst. Johannes 16, en daarvan het achtste vers. Johannes 16, het achtste vers. En die... Gekomen zijnde zou de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wanneer vrienden op het punt staan om van elkaar te scheiden, is de uitdrukking van hun liefde nog veel krachtiger dan ooit tevoren. Zekerlijk. Wanneer zul ik geschiet aan het einde van hun leven? Zo was het ook met onze Jezus. Hij zou heen gaan en nog nooit tot op die tijd toe had hij zo zijn hemelse tederheid en liefde in volle stromen aan hen ontlast en bekendgemaakt. Hij zegt, droefheid heeft uw hart wel vervuld, maar... Ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Ongetwijfeld was het ook voor hem zelf nut dat hij heen ging. Zekerlijk. Dan kon hij het loon op zijn arbeid ontvangen bij zijn vader. Maar dat heeft hij hem tevoren al gezegd of zal hij nog verder aan gaan tonen. Nu zegt hij, het is u nut dat ik wegga. En daarmede toont hij zijn liefde dragende middelaarshart voor zijn discipelen. Mijn vrienden, ik open mijn liefdehart voor u. Ik doe het niet om u te kastijden. Het is u nuttig. Het is nut dat ik wegga. Wat hebben wij toch een edelmoedige zaligmaker. Hij ziet niet in de eerste plaats op het zijn maar op hetgeen dat der anderen is, zegt Paulus. En hij weet uit eigen ervaring dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Het is zalig voor hem zijn liefde te geven. Deze liefde geeft hij en deelt hij mede door de grote gave van de Heilige Geest. En deze geest zal in hem komen en bij hem blijven. Want zegt hij, ik zal u een andere trooster geven wanneer ik weggegaan zal zijn, opdat die bij u blijven in der eeuwigheid. De wereld ziet hem niet en kent hem niet, maar gij wel. Daarom is het nut dat ik u wegga, want anders kan de Heilige Geest niet komen. Is dat het alles? Nee, in onze tekst heeft hij een geheel andere belofte... Niet alleen de belofte voor hem persoonlijk, niet alleen de belofte voor hun ambtelijk werk, maar de belofte dat hij ook ten goede en ten nutte voor de wereld zal zijn. Hij heeft een bijzondere schat verworven in zijn middelaarverdiensten. Onze Heeren legt hij niet alleen weg in zijn eigen boezem. Onze Heere is niet met een zelfzuchtige blijdschap vervuld. Maar hij heeft een gezegende kracht om hetgeen wat hij verworven heeft en verdiend heeft, om dat ook mede te delen aan de wereld. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen, overtuigen van zonde. Die geest dus gekomen zijnde zal wel weliswaar komen op de, op de discipelen die prediken zullen, maar het geeft een groot doel, die geest zal komen om vele zondags toe te voegen tot het getal dergenen die zalig worden. Deze predikers van het evangelie waren dan ook niet zo enghartig dat ze tevreden en vergenoegd waren dat ze zelf die geest kregen... Maar door deze belofte aangedreven... ...was dat als een vuur in hun binnenste... ...dat ze ook begeerig waren en aangevuurd werden... ...om het evangelie pred en het evangelie der zaligheid te prediken... ...en de woorden gods uit te spreken in volle kracht als geestes. Al zo heeft onze Heer het gewild... ...en al zo is het ook vervuld. En bij dat grote werk van de geest wil ik uw aandacht heden bepalen... en daarin ten eerste... beschouwen het werk van die geest... dat het is om de wereld te overtuigen van zonde. Ten tweede, wat die overtuiging inhoudt. Ten derde, welke middelen de geest hiervoor gebruikt. En ten vierde, wat de overtuiging van gerechtigheid inhoudt. Dus ik herhaal... Ten eerste, het grote werk van God, de heilige geest, dat is om te overtuigen van zonde enzovoort. Ten tweede, wat die overtuiging inhoudt. Ten derde, welke middelen de geest gebruikt. En ten vierde, wat is overtuiging van gerechtigheid. <kijkt> ten eerste, het grote werk van de heilige geest is overtuigen. Het is zeer opmerkelijk dat, waar ook in de Bijbel gesproken wordt van de Heilige Geest, het immer geschiet met uitdrukkingen die zachtmoedigheid en liefde te kennen geven. Wij lezen van de toren van God. De toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Wij lezen zelfs van de Toorn van God de Zoon, ja van het lam gods, het zachtmoedige lam gods, evenwel lezen wij van zijn toorn. De toorn gods en des lams zal uitgestort worden over al degenen die hem verwerpen. Openbaring. Psalm 2. Kust de Zoon opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat. En in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel ten jongste dagen zal Hij met vlammend vuur wraak doen over al degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn. Het is opmerkelijk, zei ik, we lezen niets van de toren van God, de heilige geest. De heilige geest wordt vergeleken bij een duif. Het zachtaardigste van de vogels. De Heilige Geest wordt vergeleken bij een verwarmend vuur en een verlichtende gloed. De Heilige Geest wordt vergeleken bij een zachte en een lieflijke adem. Een adem die het kenmerk is van leven. Jezus blies op zijn discipelen en zeide: Ontvang de Heilige Geest. De heilige geest wordt vergeleken bij de vallende dauw. Ik zal Israël zijn als de dauw die het land vruchtbaar maakt. De heilige geest wordt vergeleken bij olie. Een kostelijke olie die een in lieflijke geur verspreid in de tempel omdat de hoge priester daarmee gezalfd werd. De heilige geest wordt vergeleken bij water voor het dorstige en voor het droge. De heilige geest wordt vergeleken bij een werkmeester die ons te hulp komt omdat we niet weten te bidden we behoort. De heilige geest, daarvan wordt wel gezegd dat we hem kunnen bedroeven. Daarom staat er bedroef de heilige geest niet. Er wordt ook gezegd dat wij hem weerstand kunnen doen. Gij lieden wederstaat altijd de heilige geest, zei de Stefanus tot de die hem luisterden. Er wordt zelfs gezegd dat we de heilige geest kunnen uitblussen door zijn werkingen gedurig tegen te staan. Blust de geest niet uit. Deze allen zijn vreselijke zonden. Echter, ze worden uitgedrukt van de zijde van de heilige geest met Uitdrukkingen die vol zijn van liefde en van zachtheid en toegenegenheid. Omdat het werk van Gods geest een liefdewerk is. Waar begint dat liefdewerk? Dat liefdewerk dat begint met overtuiging. <coughs> Och, hoe wijs, hoe liefdevol, hoe zachtmoedig. Een arm zoon daar, een verloren zoon daar, een goddeloze zoon daar, een wereldzoon daar. Evenwel de heilige geest begint met liefelijke overtuiging. Geen lieflijke overtuiging, namelijk dat de zonden lieflijk zijn, dat de wereld lieflijk is. Maar die overtuiging ervan, die innerlijke gewaarwording ervan, is liefde tot een heere en afkeer van de zonde. Haat tegen de zonde, dat is een lieflijk werk. Broeders, ik vraag u, ondertussen moeten wij als dienstknechten van Christus niet hetzelfde doen? Als de Heilige Geest liefelijkheid en zachtmoedigheid ademt, wat moeten wij dan doen als we zondaren, verstokte en verharde zondaren, als we die willen brengen tot de kennis van Christus? Wat moeten wij dan doen? We moeten beginnen met hen op een manier. En een zachte wijze zoeken te overtuigen van hun zonde. Wat zal het u baten, wanneer ik met een harde reden tot u kom, wanneer ik met vrede woorden tot u kom, met gestrenge tekst uit Gods woord tot u kom, om u al zo op een harde wijze te overtuigen van zonde? Wat zal het u baten? <klas> Wanneer een heel komt om een vervuilde wonde te genezen, wanneer hij de vuile windsels afscheurt, welke een onkundige hand daarom heeft geslagen, wanneer hij de wonde geheel en al openmaakt en het verderf en venijn aantoont en zoekt uit te snijden, is dat hardigheid? Noemt u hem dan een wreedaard? Nee, hij is liefdevol. Hij doet het ook uit liefde. Maar de ernst van uw kwaal Verrijst dat het pijn doet. Maar zijn handen zijn vol zachtheid en liefde. Behoren wij zo ook niet te doen met degene die ons horen, mijn medebroeders in het werk van Jezus Christus? Wanneer uw huis in brand staat, de vlammen beginnen al uit te slaan. En er komt een moedig onverschrokken man... Hij doet een poging om de slapende bewoners wakker te maken. Hij krijgt het niet gedaan. Hij trapt de gesloten deur open. Hij rukt de beddengordijnen weg met een krachtige hand. Slaat hij alles weg wat hem belet. Wakker worden. Wakker worden. Zou u denken dat hij uw aangename rust verstoort uit wreedheid? Geen zins. Dacht u dat de Heilige Geest overtuigd uit wreedheid? Hij toont aan dat wij wreed zijn tegenover onszelfen. Dat wij tegenover onze verloren ziel wreed zijn. De tweede hoofdgedachte. Wat houdt de overtuiging van zonde dan in? Ik wil het u aantonen door eerst te zeggen wat het niet is. De overtuiging van zonde door de heilige geest, zoals die hier in onze tekst voorkomt, op een zaligmakende wijze, die bestaat niet alleen in de kloppingen van ons natuurlijk geweten. Hoewel de mens op het diepst is gevallen, heeft God nogthans in iedere ziel een geweten gelaten om voor hem te spreken. Sommigen schroeien hun geweten toe door hun leven in de zonde... ...zodat de dood en hun geweten gevoelloos wordt. Maar bij de meeste mensen blijft het geweten nog wel over. En wanneer ze de zonde bedrijven, klopt het geweten en waarschuwt hen. Wanneer iemand een moord of een diefstal pleegt... ...waarbij geen menselijk oog hem heeft gezien voelt hij nog dan schrik in zijn geweten en vrezen bevangt hem. Want het is natuurlijk werk in ons natuurlijk geweten. De overtuiging van mijn tekst is niet... Hetgeen wat in sommige mensen ligt en uitgewerkt wordt door hun verbeelding. <tiek> er zijn mensen die hebben deze of gene grote zonden bedreven. En hebben daardoor inwendige indrukken van de vreselijke majesteit en de wraak van God. Dit verwekt in hen een soort verbeeldingskracht waarin de angst ook werkzaam is. Zo komt het voor dat sommigen wanen dat ze in de nacht helse vlammen zien of dat het rondom hen brandt. Sommigen menen dat ze nare en vreemde stemmen horen. Sommigen worden bang eenzaamheid in de donker. Het kan ook anders zijn. Ze kunnen ook waanideeën krijgen dat ze het lieflijke aangezicht van Jezus zien dat stralende is van goedheid. Het kan zijn dat ze in de slaap verschrikkelijke dom, dromen hebben van de dag der wraak. Het kan ook anderszins zijn dat ze zich inbeelden dat het al vergeven wordt voordat ze sterven. Al deze dingen zijn overtuigingen van zonde, weliswaar waar ook een hand van de geest in is, omdat de geest gods en het woord samengaande tot overtuiging hierin ook werkzaam is. Maar het is niet dat bovennatuurlijke, zaligmakende werk waar onze tekst van spreekt. Onze tekst spreekt ook niet enkel van een verstandelijke kennis van de Bijbel. Vele onbekeerde mensen lezen hun Bijbel en weten zeer goed wat hun eigen toestand is. Daarbij zijn sommigen ook erg gevoelige mensen. Ze weten dat ze zondaars zijn. En ze weten dat de bezoldiging daar zonde de dood is. En ze weten dat de Heer de zonde geen zin onschuldig zal houden. En ze weten dat God de zonde straft. Nochtans hebben een sterke neiging in hen tot de zonden. En vallen gedurig weer opnieuw in de zonden. Waardoor hun geweten besmet en hun consciëntie geraakt wordt. Dit komt veel voor onder de mensen. Een verstandelijke kennis. Van de bijbelse waarheden en van hun schuld en zonden. Maar dit is niet de overtuiging waarvan in onze tekst gesproken wordt. Waarin bestaat dan deze overtuiging van zonde waarvan de Heer Jezus spreekt? <kly> Antwoord, het is een besef van de schrikkelijkheid der zonde tegen God zelf. Gedaan. Het is niet enkel de wetenschap van zonde en dat deze de toorn Gods verdient. Maar het is een gevoel van die toorn, een smartelijke gewaarwording onder die toorn. En een gevoel en smartelijke gewaarwording van de walgelijkheid daar zonde, omdat ze God beledigend is en God honteert en Gods toorn over de ziel brengt. Mijn vrienden, de overtuiging van zonde is niet een weinig betekenend natuurlijk werk in onze verstand of gedachten. Er is een groot onderscheid tussen de kennis van niets en het besef ervan. Wij weten dat azijn zuur is. Wij geloven dat en accepteren zelfs. Maar als u een slok azijn neemt, dan weet u het omdat u het geproefd hebt. De zonde is zuur, de zonde is bitter. De zonde zal brandwonden veroorzaken. Maar als u de bitterheid van de zonde voelt in uw conscientie, als u de pijn ervan voelt en de toren gods over dezelfde, dat is hetgeen wat onze tekst zegt. Overtuigen van zonde. Het is te vergeefs om de woorden gods te lezen zonder de heilige geest die de kracht daarvan doet gevoelen in de ziel. We kunnen rekenkunde hebben vanuit de heilige schrift. We kunnen wetenschap ervan hebben, maar dit is niet hetgeen de heilige geest hier bedoelt. Het is een overtuiging van zonde. Het is de kracht daarvan gewaar te, te worden in de ziel dat ze belederend is. God-onterende. Maar dit is het niet alleen. Want de geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde... omdat ze in mij niet geloven. Het is die overtuiging van het ongeloof... en het verwerpen van de enigste Heere en heiland en zaligmaker Jezus Christus. Ziet, dat is de diepe overtuiging die hier bedoeld wordt. Beginnende met de uitwendige zonden... Beginnende met de verdorvenheid en scharten, maar dieper doorbrekende komen, komen ze ook tot het gezicht van de verwerping van de enigste Heere en zaligmaker. En zulks zullen smart en droefheid in de ziel veroorzaken. Velen hopen dat ze op hun sterfbed nog wel bekeerd zullen worden maar ze geraken echter op een sterfbed en worden niet bekeerd. Nee, mijn vrienden, het is een tijd hier, een tijd in uw leven, dat ge deze overtuiging nodig hebt. Ik kom nu in de derde plaats om de middelen aan te tonen waarvan de Heilige Geest gebruik maakt. Ik zal ze slechts kort aanwijzen. Het zijn twee gewone middelen... Die de Heer gebruikt. En daarbij ten eerste de Heilige Wet. De Wet is onze tuchtmeester tot Christus. Want wij weten dat al wat de Wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de Wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden. De zon daar leest de Wet van die grote God van hemel en van aarde. En de geest van God doet zijn geweten getuigen om hem te doen zien dat de wet ieder gedeelte van zijn leven veroordeelt. Daarhalve is deze bediening van de wet zo nuttig en noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld, de wet beveelt om God en Heren lief te hebben boven alles. Maar wat zegt zijn geweten? Heeft hij God boven alles lief gehad? Heeft hij de Heere boven alles zijn eerbied getoond en gekoesterd? De Heilige Geest overtuigt hem dat hij die God niet boven alles lief gehad heeft, maar gehaat. De Heilige Geest overtuigt hem dat die God die in de wet spreekt, een rechtvaardige God is, een heilige God, een wreker over de zonde. En zo wordt de mond gestopt. En staat hij schuldig voor God. Maar een tweede zaak. waar de Heer Jezus voornamelijk op doet is. Dat het evangelie daartoe wordt gebruikt. In de hand van de heilige geest. Omdat ze in Jezus niet geloofden. Dit is de krachtigste motief. De zoon daar leest in het woord. Die in de zoon gelooft die heeft het eeuwige leven. En nu overtuigt hem de geest dat hij nog nooit in de zoon heeft geloofd. Ja, hij weet wel eh, dat Jezus de enigste zaligmaker is. Maar nu komt die overtuiging en overreding in zijn ziel... dat hij tot nog toe de zoon van God ongehoorzaam is geweest. En dat de toren Gods daarom op hem blijft rusten. Hoe heerlijker en goddelijker nu die zaligmaker is... Des te meer is die ziel nu overtuigd. Dat ze buiten Christus verloren ligt. Ze gevoelt dat ze verloren ligt. En ze is overtuigd dat ze buiten Christus is. En ze ziet nu duidelijk. Door het onderwijs van Gods woord. En de heilige geest daarin levendig gemaakt. Dat er een almachtige ark der behoudenis is. En dat die ark drijft over de zondvloed van de torengods. De wateren zijn als de torengods die de hangse wereld bedekken. Eén ark, één veiligheid, één gelukkig gezelschap wat daarin samen is. Hoe kom ik nu in de ark? Een ziel in de diepte van overtuiging en in de wroeging der zonde zou haar tanden kunnen knersen. Ziende zichzelf buiten de ark. De golven dreigen haar te verzwelgen. Hoe kom ik ooit in de ark? Ze hoort uit het evangelie dat Christus de ganse dag zijn handen heeft uitgestrekt naar de grootste der Zondaren, Niet willende dat enigen zouden verloren gaan. Nimmer heeft ze zich tot hem gewend en zich in die armen geworpen. Nu voelt ze het pas aan wat het zeggen wil Christus te verachten. Nu voelt ze het pas wat het zeggen wil waar velen om lachen dat ze buiten Christus is. Nu voelt ze het aan dat een Heere wanneer de ziel buiten Christus is en Christus blijft verwerpen. Dat God spotten zal als hun vrezen komt. O ja mijn vrienden. Nu voelt de ziel het aan. Ik heb het meegemaakt dikwijls op een sterfbed. Als de natuurlijke geweten ontwaakt en versterkt wordt door het gezicht dat men haast voor God moet verschijnen. Dat de mensen zeer ontsteld geraken. En als wij dan komen en we spreken van Christus en van zijn liefde. En van zijn zoenbloed. En de veiligheid om in hem alleen gevonden te worden. Hoe dikwijls is het dan al gebeurd. Dat een stervende zoon daar. Zich van deze woorden afkeert. Met de verschrikkelijke vraag. Maar ik ken Christus toch niet. En daaruit blijkt. Hoe meer wij dan van de zaligmaker spreken. Des te groter dat de doodsangst wordt. Hoe komt zulks? dan wordt het pas gevoeld wat het is als men een zaligmaker heeft verworpen. O, hoe krachtig, hoe betekenisvol zijn dan deze woorden, de geest overtuigd van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En, mijn vrienden, als ik u persoonlijk zou afvragen... Gelooft ge in de Heere Jezus Christus? De meesten zouden antwoorden, nee. En ze zouden het ongeroerd kunnen antwoorden. een heden niet de meesten van u, zonder inwendige aandoening? Komt het niet uit wanneer je thuis bent, dat ge weer met smaak gaat eten en s'avonds... Zonder zorg inslaat. Weet u wat de reden is? zijt nimmer overtuigd door de heilige geest van deze zonde... ...omdat ze mij niet geloven. O, als de geest in uw hart kwam... ...het zou een geweldige dreven wind zijn. Het zou deze verschrikkelijke gedachten in u werken. Ik ben buiten Christus. Ik ben buiten Christus. Ik heb brood voor dit leven... Ik heb nood, een bed om te slapen. Ik heb al wat ik nodig heb. Maar ik kan niet meer voortleven. Want ik ben buiten Christus. Ik ben zonder Christus. En zonder hoop. En zonder God in de wereld. Maar er is nog één vrij, vrij stad Waarheen u vluchten kunt. Er is nog één ark waarin behoudenis kunt vinden. Er is nog één Christus, die de enige en eeuwige zaligmaker is. Ik heb, voordat ik tot het laatste punt overga, nog een kort woord tot hen die onder overtuiging van zonde leven en die onder ontwaking van schuld zich gevoelen. Mijn eerste woord is, wees dankbaar dat ge het gevoelt. het is het werk van de geest. God heeft u in de woestijn gevoerd, niet om u te verderven, niet tot uw ondergang, om u te lokken en daarna tot uw hart te spreken. Langs deze weg immers begint hij al zijn werk. Hij is er niet op uit om u te verderven, maar om u te behouden. Nooit is iemand tot Christus gekomen die niet eerst overtuigd werd van zonde. Hiermee is het begonnen bij al degenen die in de hemel zijn. Daarhalve wees dankbaar dat je nog leeft. Vervolgens laat deze overtuigingen toch niet overgaan. Zoek ze toch te behouden en aan te kweken. Bedenkt, u kunt ze gemakkelijk verliezen. Wikkelt u zelf slechts tot over uw oren in allerlei aardse bezigheden... en het zal afnemen en het zal verminderen. En welhaast zal het weggevaagd zijn... voor misschien alleen de momenten dat u onder het gepredigde woord komt. Wees slechts wat toegefelijk in zinnelijke lusten en vermaken van deze wereld... en uw genoegens met uw wereldse metgezellen... Uw overtuiging zal minder worden. Vliet alles waarvan ge gevoelt in uw geweten. Dat het uw overtuiging vermindert. En leest goede boeken. Niet boeken die uw angst wegnemen. Maar boeken die uw overtuiging voeden. Niet datgene wat u in zulke angsten brengt. Dat ge van Christus vandaan gaat. Maar die boeken die u overtuiging voeden, die u op uw knieën brengen voor het aangezicht des Heeren, en die u tot Jezus leiden. En roep daarbij dan om de Heilige Geest, dat Hij dat in u werken, onderhouden en doorwerken. Roep vrij dag en nacht, u kunt er niets minder van worden, want u ligt buiten hem verloren. Maar u zou het nog eeuwig behouden kunnen worden. Daar halve. Blijf dan niet in de overtuiging staan. Met een overtuiging zijt ge niet behouden. Immers ge ziet juist dat ge verloren zijt. Rust niet op overtuiging. Het is geen behoud. Maar gedenk aan de vrouw van Lot. Vliet, vliet de toekomende toren. Eer dat we vierde punt en de toepassing lezen, zingen we van psalm. 33, het zesde en het tiende vers. <lacht> maar de voorzichtigheid des Heeren doet zijn voornemen vast bestaan. Dat hij eens besluit zijn er ere, zal zonder hindering voortgaan. Wel zalig moet wezen, volk dat God met deze houdt voor zijnen Heer. Wel zalig alvoren zijn ze die verkoren zijn tot Godes eer. En wat er verder volgt van Psalm 33... vierde punt, de geest overtuigende van gerechtigheid, wat houdt dat in, wat is overtuiging van gerechtigheid Jezus verklaart het zelf hij zegt tot zijn discipelen van gerechtigheid, want ik ga heen tot een vader dat wil dus zeggen dat zijn werk volbracht is en omdat mijn werk volbracht is en ik de wil van mijn vader op aarde voltooid heb, daarom ga ik heen tot mijn vader. Dit is dan de gerechtigheid. Hetgeen Christus gedaan heeft, hetgeen hij verdiend heeft, hetgeen hij verworven heeft, hetgeen hij geleden heeft. En daarmee heeft hij aan de goddelijke gerechtigheid, die beledigd was, volkomen voldaan. Aan de goddelijke rechtvaardigheid heeft hij genoeg gedaan. En dat is hetgeen waarvan de geest gaat overtuigen. De goddelijke rechtvaardigheid eist voldoening. En eist straf op de zonde. Christus zegt, ik heb die straf gedragen. Mijn gerechtigheid redt van de dood. Ik heb u reeds aangetoond... Dat er een hemelsbreed verschil is tussen het kennen van een zaak en het gevoelen van een zaak door goddelijk onderwijs zoals het is bij de overtuiging van zonde, zo is het ook bij de overtuiging van gerechtigheid. Het is het gevoelen ervan, het onderwijs van de heilige geest ervan. Het is het kennen van de gepastheid en de dierbaarheid van Jezus Christus. Ik weet dat zulke in de aanvang nog niet verstaan wordt. Er zijn ontwaakte zielen en die schijnen te gevoelen dat Christus dierbaar is. En toch zijn ze nog niet tot deze volle overtuiging van gerechtigheid gekomen. Hoewel er enige behoefte aan kan gevonden worden in hun hart. En dat blijkt hieruit omdat ze in hun ziel uitroepen en zeggen... O, wat is hij, een dierbare zaligmaker voor al zijn volk. O, was ik maar één van de zijnen. O, was ik maar geborgen in zijn wonden. O, dat ik hem mocht kennen. Daaruit blijkt dat er wel enig gevoel is van de noodzakelijkheid en de gepastheid van de zaligmaker. Maar ze zijn niet tot de rechte overtuiging van gerechtigheid gekomen. Ze zeggen niet, omdat ik een groot zonder ben, is Hij juist voor mij het meest geschikt en komen alzo tot Hem en nemen Hem geheel en al aan. Zo ver komen zij niet. Hij zegt, Hij is noodzakelijk, Hij is dierbaar, Hij is het die ik nodig heb, maar dat aannemen, dat omhelzen van Hem, daar komen ze niet toe. Ze durven Christus heen, niet toe-eigenen. Die overtuiging van gerechtigheid heeft in hen nog niet de gewenste diepte gekregen. Nochtans, Christus wordt u aangeboden. De Heilige Geest moge u dan dieper overtuigen van gerechtigheid, opdat u tot Hem de toevlucht mogen nemen en dat u Hem mogen aannemen en omhelzen door het geloof als u het enige zalig maakt. Ik besluit daarhalve met een kort woord te spreken tot drie klassen van mensen. De eerste klas van hen die niet ontwaakt zijn en zorgeloos leven. Mijn vrienden, u bent nog ver van de zaligheid verwijderd. Misschien denkt u, het is zo. Het is zo, maar ik hoop dat het nog eens anders wordt. Bovendien, ik hoef me alleen maar te bekeren en in Jezus te geloven en ik ben behouden. Pas op voor zulke oppervlakkige woorden. Het is een gewichtige zaak overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Uw redenering berust op een valse grond. U meent niet ver te zijn van uw zaligheid. Maar mijn vriend zijt er zeer van, ver van verwijderd. Zover als het nog kan. Wanneer ge daarop rust. Ik heb u reeds aangetoond. Dat er een goddelijk werk noodzakelijk in uw hart moet geschieden. En ik heb u aangetoond dat zulks het werk is van de Heilige Geest. En die geest is een vrij machtige geest. Die wordt aan de kinderen gods geschonken. Zo dikwijls zij gaan bidden en smeken. Maar die geest luistert niet naar de bevelen van onbekeerde mensen. Je kunt hem niet bevelen als je zelf wilt. Je kunt hem niet bevelen als je denkt als ik ziek word. Dan zal ik hem bidden en hij komt dan tot mij. Je kunt hem niet bevelen wanneer je op uw sterfbed ligt. De Heilige Geest laat zich niet bevelen. Hij wil gebeden zijn. Ik wens ze u dan toe. Dat werk van de heilige geest in het hart. Op dat waarlijk moogt geloven. Hetgeen God de heilige geest eist in zijn woord. Vlees en bloed kunnen Christus u niet openbaren. Maar mijn vader die in de hemel is zegt Jezus. O geloof dan zijn heilrijke woord. Je kunt lachen en vrolijk zijn. Maar bedenk dat een eeuwigheid aanstaande is. Nog een woord tot de klasse der ontwaakten. U hebt overtuiging van zonde en hebt geen overtuiging van gerechtigheid. Bedenk dat deze bekommering in uw ziel van de heilige geest is. Maar gij kunt het einde er niet van zien, daarhalve zie toe Blust de geest niet uit. En zijt ge bevreesd dat ge uw overtuiging zou verliezen? De Heere wil u overtuigen. Het verlies ervan ligt aan uw zijde dat ge niet wilt tot mij komen, zegt de Heere Jezus. Daarhalve zijt ge bang die te verliezen. Roept om de heilige geest. Bid om de heilige geest. Dat hij het u krachtig doet gevoelen. Bid dat die geest een Bijbel aan u toepassen. Dat de prediking van het woord aan u toegepast wordt, Dat het voor uw ziel nuttige middelen mogen zijn. En onderzoekt ondertussen de schrift met gebeden en tranen. Opdat het voor uw ziel nuttig mag zijn. Roept tot een Heere. En bedenk daarbij dat God een vrij machtig God is. Roep niet tot hem dat hij u bekeren. Alsof het een schuld van God is. Die hij aan u verplicht is op uw gebed. Geen zins, Maar legt u eens neder. Aan die troon van een barmhartige zaligmaker. Die ook een vrij machtig God is. Legt u eens neder als een schuldige zoon daar. Die de straf verdiend heeft. En knielt zo eens voor hem neer. En roept alzo tot hem. Dat het duisternis mogen wijken en dat het heerlijke licht van het evangelie uw ziel mogen bestralen. Ten slotte, hen die tot Christus gekomen zijn. Gij zit daar als een wonder en een toonbeeld van de vrije genade Gods. Tot twee maal toe heeft de genade Gods u gered. Ten eerste toen ge zorgeloos in de wereld leefde en walgelijk lag in uw zonden en gerust sliep. Toen is de Heer gekomen, ontwaakt gij die slaap, sta op uit de doden, omdat Christus over u lichtte en de Heer is u te sterk geworden. Maar ten tweede male heeft de Heer u opgezocht. Wanneer ge daar lag in uw overtuiging, in de walgelijkheid van uw ziel, in de overtuiging van uw schuld en ongerechtigheid. De Heer Christus heeft u wederom opgezocht, hij heeft u bezocht in zijn liefde, hij heeft u in zijn handpalmen gegraveerd, hij heeft u gespoeld van uw onreinigheid in zijn heilige bloed, hij heeft uw ziel gewassen door zijn genade en door zijn geest, opdat ge nieuwe schepselen mocht zijn geschapen tot goede werken, om in dezelfde te leven. Ik eindige derhalve mij u deze vraag voor te stellen. Zijt ge dan geen grote schuldenaar aan de vrije genade? Wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden? Zou je uw heiland dan niet met geheel uw hart... en met geheel uw ziel... en met geheel uw krachten lief hebben? Wilt u hem niet dienen met alles wat je hebt? Nu dan, wanneer hij zegt... voed deze arme zon romeins mijn naams wil... zult gij dan niet zeggen... Ach, heren, als ik in uw naam geef... is het zaliger te geven dan te ontvangen mag ik dan in uw naam u ontvangen en uw eeuwige liefde Amen. Eindig met dankzij. O getrouwe zaligmaker, groter voorrecht is er niet u te ontvangen in uw eeuwige liefde. Is het voor u zaliger te geven dan te ontvangen. Voor ons is het zaliger te ontvangen dan te geven. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zegt een apostel. Dat de echo ervan mag klinken in onze ziel. En daartoe mocht u de preek van vanmiddag ook willen gebruiken. Gode tot heer. Het helpen in het voorgaan. Onze ziel tot zaligheid. Jezus wil alleen. Amen. <coughs> De slotzang is van Psalm 100, daarvan het vierde vers. Want vol van goedheid is de Heer, zijn genade duurt immer meer, zijn goddelijk woord en zijn waarheid blijven tot in der eeuwigheid. Vier van Psalm 100. De opbrengst van de collecte van Van de Week wordt volgende week bekendgemaakt. De preek is van Maxine, uitgesproken 4 februari 1837. Eindig nu met dankzij. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, en u troost ons neer. De enige God, u alleen zij al de eer aan.